Freddy Fantijn met het NOS-journaal Mika. Een mineralensoort die in heel veel producten wordt verwerkt... wordt in Madagaskar op grote schaal gewonnen door kinderen. Dat zeggen hulporganisatie Terdesom en onderzoeksorganisatie Somo. Ze schatten dat 20.000 Malagassiërs in de Mika-mijnen werken... en de helft van hen is onder de 17. Ze verdienen meestal per dag, maar net genoeg voor één maaltijd. Ook zijn de werkomstandigheden slecht. In en rond de mijnen is het stoffig... en er is vaak geen toegang tot schoon drinkwater. Mika wordt gebruikt voor onder meer kabels en smartphones en voor verven zoals oogschaduw. De politie in Hongkong waarschuwt dat ze met scherp zal schieten als wat zij noemt oproerkraaiers gebruik blijven maken van dodelijke wapens. De waarschuwing volgt na een dag vol geweld. Demonstranten vuurden onder meer met katapulten molotovcocktails af. Een politiebus vloog daardoor in brand. Het meeste geweld was vandaag bij de Technische Universiteit van Hongkong. De campus ligt in het hart van de stad en langs de weg naar de haven. Gisteren schoot het Chinese leger te hulp door barricades weg te halen. En burgemeester Halsema had een pand van een schoonmaakbedrijf in Amsterdam... dat was beschoten, niet voor onbepaalde tijd mogen sluiten...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 Het pand werd vorig jaar in augustus gesloten nadat het tientallen keren was beschoten en aan de achterkant van het pand werd een handgranaat gevonden. Volgens de burgemeester had dat een grote impact op de openbare orde en op het veiligheidsgevoel. De rechtbank vindt dat er een redelijke verhouding moet bestaan tussen het voorkomen van een nieuwe verstoring van de orde en het belang van de eigenaar. Een sluiting mag daarom niet langer duren dan strikt noodzakelijk. Het weer, vanavond en vannacht regen. In het zuiden van Limburg mogelijk natte sneeuw. Morgen bewolkt en regenachtig en 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Siere Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. Are you will be the only one I need. I will be realistic. you will be with me. But say hey, no, hey, no. Hey, no. Hey, no. from you. This is what you want from me. Downtown Dance Show. Goedenavond met Damien Dame. Exclusivity uit de uh, 91. Een mooie productie van de uh, L.I.M. Babyface. Ik zat nog even te kijken inderdaad uh, op de woesten, maar ik kon geen Wodini vinden, dus. Mm, ben ik in het warretje of uh, zit muggen net van Maar wacht niet uit, een lekkere platen in ieder geval. Mm -hmm. Op de achtergrond zijn ze zo bezig, hoor. De hey. Family Four met hun uh, rap attack. Mm -hmm. No. Yeah, I said family boy. Destroy yeah. it. Be nothing but all the fly You can out. what? You I I was born on the 16th, September, You rock the house, and Mike it fly when you're on the mic Jaren 80 ontzettend populair om uh, raps te maken met een mm, behoorlijk lange uitvoering. <laughs> ook deze Family 4 met een rapper attack duurt zo'n uh, 10 minuten. Beetje in de, in de tijd van de, de rapo clappo en uh, de Sugar Hill gang raps, al dat soort zaken. Lekker lang. Veel voor weinig geld. Ja ja, zo ging het ook altijd. Eentje voor de jukebox van Stip. Dat freestyle van Nice and Wild. Dit is Infatuation. We werden bekend met Diamond Girl 1986, maar negen jaar later uh, ja, knalden ze weer uit de speakers freestyle. met deze freestyle-infatuation. Samen met de man Zeus of de vocoder. En inderdaad, het is een, uh, een lekkere freestyle. Zip? Stip? <laughs> Zip? Hoor mij nou. Oh, we moeten vanaf blijven hoor. Hey. Geen bier meer tijdens de presentatie, dat gaat helemaal fout. Oh, oh, oh, oh, oh. We hadden nog een verzoekje liggen van Breuking. Nou, je hebt me volgens mij wel een keer eerder aangevraagd, maar dit is alweer de hele tijd terug. Deze Eddie D. samen met Galaxy. Dit is de Cold Cash Money. The the need for drugs you would turn to out She was locked up, yes, without a doubt Things like that happen all around the world They killed, we'll never come back. I'm I will ignore all the Soviets that don't want a war. The president of the United States act like he's scared to participate. But I tell you one thing, that is true. The U.S. is gonna get the best of you. Now I know they have justified real high, but you can bet your bottom down, they all will die because what they done was not for mankind. I wonder what the hell was on their mind when they shot down a flight. Double O Seven. I prayed the guy the people went to heaven. To the beat that's real, you won't keep still. I want you to know we know the real deal. That's I want some scratch. Cold Cash and Money. Heerlijke electro, Ook voor alle andere liefhebbers van de, de Roland TR-808 drumcomputer. Want die zat er vol in. I'm Jodie Watley. en these are the sounds of Dance Radio Amsterdam. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. At the real love. Afgelopen weken hadden we het erover. En wie niet op de radio. Het is jou wellicht ook niet ontgaan dat het fenomeen radio deze maand 100 jaar bestaat. En afgelopen zondag is daar dan ook aandacht aan besteed. Hier ook bij Dance Radio. En ik kreeg op het programma van afgelopen zondag van wat freaks reacties op de 100 jaar radio jingle mix die ik toen draaide voor de liefhebbers in plaats van de wekelijkse mix want het is bijna half elf. Een 100 jaar radio jingle mix. Dus in het kader van 100 jaar radio even terug naar de 80's. Met een jingle mix van wat toen ons landschap bepaalde. The funkiest. I love it. The freakiest. The awesome shit. The craziest radio station from Amsterdam. Dance radio. The sky is clear tonight. Let's bring the jam. We'd like to welcome you to radio. Ja, dat is, uh, is leuk, maar dat uh, was niet degene die we in gedachten hadden. We doen hem even overnieuw. Dit krijg je met jingle machines, jongens. En live radio. Dus 100 jaar radio, de Jingle Mix. Ja, radio. radio Nieuwsdienst ANP De Eerste Kamer heeft het verdrag van Straatsburg tegen de zeezenders aangenomen. Dat gebeurde met 49 stemmen voor en 12 tegen. De Kamer verwierp eerst een voorstel van de heer Schwartz van D66 om de stemming aan te houden tot minister Van Doelen komt met zijn nota communicatiebeleid.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 Dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt. De van de door de regering beschikbaar gestelde zekerheid voor de bond van doorstarters. Of uitzending voor de bond van doorstarters. Doorstarters. door From the boys from the Big Bad City at yeah. Dance Radio. <laughs> Hallo, dit is Toontje Konijn van de Tros. radio De andere avond. De wereld in een half uur. Radio QFM. Saturday and Sunday, it's all getting straight on 958-LACER FM. Het nachtprogramma is onder trots. Blijf me maar vast terugvragen over onszelf te drinken. Counterpoint. <tie> High Freak FM. De snelste van de Randstad. Maar van Randstad. Ach, en ligt er FN. Dit zijn de swingende geluiden van Fjordjelaar ra ra ra Radio. Skybird, this is Dropkick with a red dash alpha message in two parts. Radio Disco Action. Empire. Amsterdam 90.5. Powerplay, Wadley, play, Wadley, Wadley, Soul Show. Rumble, rumble, rumble, rumble, Rumble, XFM. To every major city with only the best flavor. Best flavor. This is Dance Radio. Uh, more Bounds to the Ounce. Dan spreken we inderdaad over 1980. You don't, don't like to be told what muziek to listen to. No sense at all. We don't like to be told what music to play. Unless, of course, it's good. Amsterdam's most wanted. Yes! Dance radio. En dit zijn de mannen van Planet Patrol. Een geweldige opeenmaakte ze inderdaad in 1983 op het uh, befaamde Tommy Boy label. Even kijken, want volgens mij was het inderdaad ook een productie hier van John Roby en Arthur Baker. Je gaat in ieder geval luisteren naar The Danger Zone. En op de LP staat een hele mooie remix ervan. Tenminste, als je de Amerikaanse versie hebt, want er is ook een Europese versie, daar staat hij dan weer net niet op. Album. Het gelijknamige album Planet Patrol. Voor elke zo Space Electro-liefhebber een must voor in je kast. Van de States even naar Groot-Brittannië. Voor de zogenaamde Brit-funk. Dit is de eerste LP van Second Image. Ze wachten hem uit in hetzelfde jaar als Planet Patrol, 1983. En je gaat luisteren naar Is It Me... Joveel lekkere muziek gemaakt. Oh. Toen ik deze weer draaide van de week, toen dacht ik van... Poeh, toch nog wel een beetje bekend, maar dit is uh, alweer heel lang uh, achter me. <laughs> Zeven koppige band, Second Image uit de uh, UK, moet ik zeggen. Geen United States. is een eerste LP, Second Image uit uh, 83. On States, Dwight Myers. Die kent hem beter als Heavy D... En in deze versie Heavy D and the Boys. Speciaal voor mug. Dit is somebody for me, <middels> With The same old thing. Nothing. nothing It seems as if every time I find the right girl, she turned out to be the big wrong girl. Tell me, y'all, when will this madness stop? Stop. Stop. Stop. I want somebody to love me for me, not because I'm MC HD. I'm looking for a love that's solid as a rock, rock, as a rock, as a rock. love me for me. me A commitment, something to live for. Maybe if you take your time. Time's been taken and time's been spent. Now it's time for the lover to score, score, score.